Jan Volkertszoon. Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Het negende deel. Heer Koene wil niet buigen. Wilt u, wilt u dat we, dat we dadelijk een vlucht pijlen op die poorters lossen, heer Ridder? Nee, domoor. Ze staan onder de vrede van graf Loris. Voor een paar aanschieten, dan krijgen we het hele grafelijke leger achter ons aan. Laat ze de boel maar omsingelen. Ik zal niet eens mijn hardas hoeven aan te doen. En hoor ze maken. Ja, ga je gang maar, kerels. Tegen heer Koenen van Randzaten zijn jullie niet opgewassen. Wel... Wow.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 Dan hebben wij de schaar van vrede geschonden. En dan komt die hele stroom van gewapende helpers los. Kun je me een beetje volgen, hennepin, op in? maar, maar, maar heer, zij zullen ons wel beschikken. Zie maar, zie maar, de, de lepelblade is in gezet. Ze beginnen hem naar, naar voren te slepen. Ze zetten dat ding helemaal verkeerd neer. Als het nu staat, smijten het zijn stenen tegen de voet van de muur. En die kan heel wat hebben.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 Bangerik. Ik heb van mijn leven wel meer pijlen omoren gehad. Wel ja, los je pijlen maar, dom hoor. Ze, ze zullen onze mannen nog achter de kantelen jagen, Rieder. Oh, laat ze maar. Ik ken de porters, Hennepin. Ik ben in mijn jonge jaren meegetrokken met de heer Kweider van Vlaanderen, toen die de porters van Brugge ging afstraffen. Die kerels zijn zo gewend aan een lekker warm bed dat ze geen twee nachten buiten kunnen blijven. Huh, let maar eens op.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 Het hok omhoog. Oh, oh, wacht ik, ik snap het. Ja. En, en morgen vroeg kunnen die boogschutters dan de mannen van heer Koenen van de muren jagen. En juist. Ja. ja. Tot in de deuren van de riddersaten kunnen we onze pijlen jagen. En dat is nou een uitvinding van west jongen. Ja. Ja, omdat we hier nooit van die beweegbare torens konden bouwen die de Hollanders maken. Ja, mooi, meester. Ik hoop dat ze ah. alle ridderknechten wegschieten. Nee, nee. Wat?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 En die is naar Haarlem, om graaf Floris te waarschuwen. Kijk, meester Dirk. Dat ding, daar op de muur. Die grote boog. Een springaal. Huh? Ze gaan een lans op ons afschieten. Hola mannen. Opzij. Opzij. Oh, wat een ding. Ja, ja. Het vloog dwars door de wand van die schuurmeester. Zie je dat, Jan? Ja, nou, ik... Ik dacht dat hij er aan de andere kant weer zou uitkomen. Ja, springenhal is een rakker hoor. Maar kijk nou, eens naar onze lepelbeleiden. We gaan haar antwoord geven. Ja, ja. Ja,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 de hele blijde draait op zee. Ja, ja. Die kerels bij die blijden, dat zijn schippers van het nicolaas schild. Dat kunstje hebben ze van de mensen uit de stad Venetië geleerd. Pas op, de steen gaat eruit. Kijk, ze slaan de pol los. Oei. Raak recht op de voertuig. Prachtig, beest.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 Gooi ze vol met aarde en dan kan geen pijl erdoor. En wij kunnen mooi onze stormram vooruitbrengen. Daar staat hij al, met dat afdakt boven. Ja, maar, maar, maar ze schieten met brandlanten, meester. Ja, maar te, te, dan moeten we dat ding nat houden. Juist, wij gooien natte koehuiden. ...op het dak van de ram. En we zorgen ervoor dat die huiden goed nat blijven. Zo'n stormram is een duur ding, jongen. Daar moeten we zuinig op zijn. Nee, ja, doe maar. Hé, hey, zit niet te slapen. Maar jij die boogschutter van de muur. Jullie ja, daar! Los je pijlen. De stormram is ook klaar. Maar ik vind dat we nog een ram moeten hebben.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 Daar gaat hij, de gracht in. Jan Volkertsoon, kom terug. Nee, meester Dirk, ik moet mijn vrienden helpen. Laat een touw neer, heer Koene. Ik geef me over. Heer Koene wil niet buigen. Dit was het negende deel van Jan Volkertsoon. Een hoorspel van Dick Dreu, met Alex Swazen junior als Jan Volkertsoon, Jan Verkooren als heer Koene van Randzaten, Johan Wolder als Hennepin, Dries Krijn als meester Dirk, Rien van Oppen als meester Siebren, André Karel als meester Willem, Dick van het Zand als Jehan en Dori Ghani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubert.